...met het NOS-journaal. Burgemeester Marcouch van Arnhem is bezorgd... ...over de invloed van het salafisme. Het oud-PVDA-Kamerlid zegt een verdubbeling te zien... ...van het aantal moskeeën van de fundamentalistische... ...islamitische stroming in Nederland. Hij wil dat de islamitische gemeenschap weerbaar wordt gemaakt... ...om salafisten buiten de deur te houden... ...en pleit voor meer goede imams. Volgens Marcouch dragen salafistische organisaties vaak imams aan... ...waardoor ze de moskeeën hun macht krijgen... De burgemeester roept op om waakzaam te zijn. Er is zo goed als zeker een Kamermeerderheid voor CETA... dat is het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De ChristenUnie was gisteren en vandaag in het debat kritisch... maar zegt nu tevreden te zijn met extra garanties van minister Kaag. Die heeft toegezegd zich in te zetten voor meer controles op voedsel... dat uit Canada komt. Met de steun van de ChristenUnie is er een nipte meerderheid in de Kamer. De linkse partijen willen dat er opnieuw over het verdrag wordt onderhandeld... PVV en Forum voor Democratie vinden dat Nederland zijn soevereiniteit opgeeft met het verdrag. Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw voorstel om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Een eerder plan kreeg veel kritiek. Van Ark wil onder meer dat arbeidsgehandicapten die in deeltijd werken... en niet genoeg verdienen om boven de uitkeringsgrenzen uit te komen... 15% van hun maandinkomen bovenop hun uitkering mogen houden. Voor werkgevers moet het daarnaast makkelijker worden om arbeidshandicapten in dienst te nemen. Ze krijgen loonkostensubsidie. FC Den Bosch moet de komende twee thuiswedstrijden deel van de tribunes gesloten houden. De club krijgt de straf vanwege racistische uitlatingen van supporters... aan het adres van Excelsior-speler Mendes Morera afgelopen november. Den Bosch heeft zelf al aan 18 mensen een stadionverbod opgelegd vanwege het incident. Het weer vanavond valt voornamelijk in het zuiden nog een bui. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 7 tot 9 graden met een meest zuidwesten wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM het is de van de, de ANWD'er. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 55 kilometer file. De meeste files leveren 5 minuten vertraging op. Twee uitzonderingen. Dat is de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar gaat het nog wat langzaam tussen Knopen de Hoek en Knopen de Nieuwe Meer. 9 kilometer met 20 tot 25 minuten vertraging. En er was een ongeluk op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Oudekerk en de Amsterdam nog 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij ZFM ZFM Ik weet niet waarom je ontbijt. Is dit voor one night Of wil je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon schijnt Ben ik jou sunshine Ik, ik weet, weet niet waarom, waarom je ontbijt. Is dit voor one night Of wil je, je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon schijnt Ben ik jou sunshine, sunshine?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 Maak mijn oude ding boos We kennen elkaar langer dan vandaag Dit is simpel Blijf liggen, breng je morgen met de auto Ging Kisha en Gucci, dus mhm Ik weet ik niet waarom je ontwakt. Is, is dit voor one night? voel je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon smaakt Ben ik jou sunshine? Ik zie meer dan dit in ons Weet niet waarom je ontwerkt Is dit voor one night? voel je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon smaakt Ben ik jou sunshine? Jouw zonneschijn, zochtens. Of stopt het? Ik weet, je hebt al lang genoeg van valse beloften. Het is mijn tijd en geld in hoog, oh, zo schaamteloos. Maar het is nog niet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 Veranderen. Laat ik je gaan of ga ik handelen? Als jij het wilt schat dan starten Iets ergens met elkaar Ik weet niet waarom je ontwijkt Is dit voor one night? Voel je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon Wanneer Ben ik jouw sunshine? Ik zie meer dan dit en ons Weet niet waarom je ontwijkt Is dit voor one night? Voel je mij nog zien morgenochtend Wanneer de zon Wanneer Ben ik jouw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 Met allemaal leuke uh, zomerse muziek natuurlijk. Jullie een klein beetje op de hoogte houden van wat hier allemaal gebeurt. En hoe het allemaal gaat uh, uh, uh, onder de zon en onder de palmbomen zoals we hier zitten. Uh, het is bijzonder lekker. Het is 28 graden tot 30 graden. En het is, ja, het is fantastisch. En het is uh, half bewolkt. Dus dat uh, is eigenlijk wel heel lekker. Omdat je dan niet helemaal in die knoordhitte zit. En af en toe een wolkje voor de, voor de, voor de zon. En, uh,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 Daría montado tal los 70, pero es que canimar nos ha vuelto más frío. Yo sé que vamos por los 20, pero ¿te cuentas lo difícil que ha sido tenerte al lado mío? No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir si te dije que yo también te puedo podría. No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto. No dice la verdad de ti, que cambiaste de andar de repente para impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime que se siente Dime is ha pasado, que ha pasado, ¿Qué ha pasado, si yo pensaba arrugarme a tu lado. Dime ¿qué ha pasado, que ha pasado, que ha pasado. Nadie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 Cambiaste tan de repente pa impresionar a la gente y ahora que estoy ausente dime que se siente dime ¿Qué que ha pasado, pasado que ha pasado que ha pasado ¿Sí? si yo pensaba arrugarme a tu lado dime ¿Qué que ha pasado, pasado que ha pasado, pasado? que ha pasado nadie me acredito eso era épico Esto era epico tu serie favorita en el televisor me está comiendo la casa me la paso conversando con tu contestador y no sé qué me pasa la foto que tu hermana nos tomó en Nueva York que sigue colgada y en pleno mes de julio solo siento frío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 en, uh, gisteren... Een kruk met lage. Lage krukken? Nee, ja. die moet allemaal voeten. <laughs> de Siska kan de voetjes niet kwijt op de. Ik bijna net. Oh. <laughs> zeg, maakt voor mensen van twee meter en groter. Ja.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 Dat is erg leuk en erg gezellig. Nou, hij heeft gelijk gehad. Oh. Dus wat dat betreft... We uh... gaan straks lekker een uh, sangria'tje drinken, denk ik. Ja, ik denk het ook. Met een lekkere lunch. Ja. En Steven krijgt een veer in zijn koepel. <laughs> Voor deze goede tip. Want anders kom je daar natuurlijk niet. Het is een heerlijk uh, kopje cappuccino. Heel heet. Het is nu kort over twaalf. Dus uh, ik denk dat het nu nog wel een uurtje duurt voordat we gaan lunchen. He? Toch? Ja, dat duurt zeker nog wel. Ik heb nog nooit zo'n blauwe zee gezien als hier. Nee, het is echt turquoise. Turquoise is het. Het is niet normaal. Het is echt dat denk je van.. Dat uh, is, is gefotoshopt. Maar het is gewoon echt. He? En het zand, dat net papegaai. is. Het is net of ik in een, in een in een in een vogelkooi woon. Zo dun zand is het. Nou, en er staat op hun shirt, The Beach Where Nature Comes First. Nou, dat is mooi om te horen. Je alleen maar over afspakken. Ja, er wordt geloofd. Dat mag. Denk ik. Va a me pide una noche encima de mí, encima de mí, Como caballero se... De la mañana casi explota el je Y yo que soy bien difícil para dar el brazo a Torse Por poco no y le contesto Pero me mando una foto inúa por supuesto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 Ik a a según dicen por verte, cuando una mujer quiere algo, convence hasta la muerte. Ik que lo meer lo huis que Ik iba a meer naar verte. maar según dicen por ahí, en la vida Ik es cuestión de verdad y suerte. Hipnotizado me tienes, siempre pensando en tu fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo niet ya se fue. Ore no volver con mi ex, pero me llamó como a las 3 de la mañana y pa colmo weekend, weekend, oye oh yeah. y pa me pidió una noche encima de mí encima de mí como caballero, Ja, er staat hier een flinke bries. En inderdaad, het is net, het is net een warme vreun op je rug staat. Maar wel lekker. Wel de moeite waard, toch? Ik vind sowieso temperatuur en het klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ooit geweest ben. In welk land kan niets kijken op. Nee hè? <tie> het is toch leuker dan de... Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <tie> het is veel warmer <tie> dan de wintersport.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 Ja, kun je ze op vakantie wil houden in de gaten dat je wel even wat, uh, wat geld uh, wisselt naar uh, Antebiaanse gulders? Ja. Naf heet dat, wist je dat? Naf? Ja, NAF. Nafjes. Maar je kan niet alles met elkaar betalen en Het is wel heel dat grappig zo. dat je 25 gulden wil je Ja. Dat wij zo voor de natuurlijk Ja. Ja. En het is weer heel raar om alles in guldens te, te horen. Ja. Dat het woord ja. zegt van uh, dat is 12 guldens. Zal ja. ik Zo, het is een hele tocht. Ja, een uh, de mobiele pin uit de maatje van de Duim Stelt is kapot. Ja, dus ah, oké. Okay. die van, uh, van ons even te pakken. Dus dan gaan wij op de oude, maar met manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, daar gaat het daar om. Gaat het om ik ik ben achter de bar geweest ook. Uh, wilt u het bonnetje erbij? Nee hoor. Ja, maar... Hij kan eruit? Jazeker. Heel goed. Ik zeg zeer bedankt. Ja, Van hetzelfde. Me we buy she has a left A nebo just plan nebo isole MINION gast is er, mijn gast is er,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 interieur Ik je niet of ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of a het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet of ik het moet doen. Ik weet niet no me ayuda ni el Ik weet niet of ik het moet Ik weet niet of ik que moet Ik weet niet of ik het moet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 We detrás, pero hoy te necesito y no miras para atrás, te extraño si te digo que no me engaño, samen solo dímelo, el daño ya se hizo y veo que no quieres compromiso cuando Te mucho que tu...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 toch wel heel erg prettig bij Playa Portomari. Mari. Best goed te krijgen hier. Het is niet zo duur, vond Niet zo duur, nee. Het valt me echt mee. Het is al een knijterdruk. En dan komt hij. Met de rosé. Met de rosé. Kijk, dat is nog eens een timing. Nou ja, ik zeg even cheers. Daar gaat ie. Mmm. Heerlijk, heerlijk. Ieder, het is in ieder geval warmer dan de, uh, dan, dan de wintersport, hè? Ja. ja, Ger, de meteor point. Het is echt een stuk aangenamer qua temperatuur. Dan is er weer een ander na, uh, bijkomend uh, uh, verschil.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 Toch? Ja, ik vind het heerlijk. De herhaal, ik hoor er alleen van. Komen jullie wel vaak? Ja, we hebben hier 26 jaar geleden anderhalf jaar gewoond. Oké. Okay. En voor mij was het na 26 jaar de eerste keer om hier terug te komen. Ja. Oké. Okay. En, en, en is het dan heel herkenbaar nog? Ja, het is in het begin denk je even hoor. Maar ja, het is wel herkenbaar. Maar ik wel veel drukker. Veel ja? drukker. Ja, ja. niet terug willen? Nou, nee, ik heb al mijn Toen was ik nog jong, hè. Toen uh, kon dat. Maar nee, nu niet meer. Nee? Nee. nee. Hey yeah. yeah. yeah. here Oh, jullie kennen alles hier natuurlijk. Ja. Ja. ja, en anderhalf jaar tijd hebben we wel. Uh, ja. Na nou, anderhalf jaar waren we ook wel klaar hoor. Want ja, als je dan vrij was, kon je naar het strand of naar Willemstad En dan was je wel een beetje klaar. Ja. Ja. En wat ben je hier? Je uh, met verstandig handicaps hebben we gewerkt. Oké. Okay. Ja, dus, uh, zijn we ook weer langs geweest deze half oh, ja? dagen. Ja, ja, ja, leuk. ja. En jullie hebben samen gewerkt? Ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat grappig. Ja. Wat grappig. En nu zijn gewoon terug samen om te kijken hoe het geworden is. Ja, ik in januari en toen dacht ik, wat ga ik doen, ga ik een groot feest geven, maar toen dacht ik, nee, ik ga liever gewoon dit doen. En ik wilde eigenlijk van de zomer met het gezin, maar dat is echt niet te betalen, dan ben je 10.000 euro kwijt met z'n vier of zo, en de pubers die denken, die hoeven het werk niet te zien, of waar ik een heb, Dat is niet goedkoop hier, hè? Nee, het is duur, ja, ja. Ja. wat komen jullie hier vaak? voor mij de tweede keer en voor haar de eerste keer. Okay, ja. ik heb de eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier, ik maak uh, videoprogramma's. Ja? Dus dat heb ik toen gedaan en, en ja, je, op een andere manier ben je hier. En nu zijn we echt voor het eerst uh, met twee op vakantie. En waar, waar vertoeven jullie? In papagayo. Nee, ja, dat is bij... Uh, uh, papagayo Jan Beach. Kielbuin. Oh, ja. ja. ja. Okay. Want hoe lang blijven jullie nog? Nou, tot donderdag. Oh, oké. Okay. Ja. Donderdag gaan we naar huis. Jullie hebben gewoon ook een auto erbij? Ja, een paar dagen. Oh, ja. We hebben drie dagen een auto gehuurd. En, uh, en dan kan je drie dagen gewoon... We zijn in Willemstad geweest een dag. Gisteren naar Karakter en vandaag naar hier. Oké, okay. uh, dus moet wordt weer ingeleverd worden? En dan wordt hij weer ingeleverd vanavond. En dan... Ik zei al tegen ik zou het liefst op een dagje verlengen. Oh, je zou echt naar Westpunt moeten gaan. Dan heb je ook Playa 14. Daar kun je ook leuk over de zee en lekker eten. Het maakt een heerlijk eiland. Ja. Heerlijk eiland. Helemaal goed. Ja, ja. Hele goeie vrucht en uh, geniet er nog even van van vanmiddag en doe het rustig aan hè. Oké, okay, bye bye. Van ja. wie is this bitch? Mully, Mully, Mully, Mully, waarom kreeg ik je ja. niet uit mijn hoofd? als ik dat doe niet echt voor jou koop. Kom je dan bij me? Zeg me, blijf je dan bij me? Kom je dan bij me? Zeg me, blijf je dan bij me?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 Jij weet dat ik kijk, dus je draait weg Daarom kan ik zien dat je gehyped bent Jij wilt dat ik kom en dat ik high zeg Maar ik ben net als jij voor mijn high class Daarom blijf ik zitten op mijn plek Laten we gaan bouwen naar een climax Weet je, heb je ogen op mijn finance En, en ik ben op de hoogte van je prijstek Melly, Melly, ik kom voor je deur in een de merry merry Je moeder ziet mij, ze denkt merry merry Hij is in de games, is body telly ik Zeg sorry mevrouw, maar ik krijg helaas jouw dochter niet uit Dunia niet af voor mij, go Dan kom ik...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 we zijn dan vanavond weer bij Papagayo, waar we de dingen gaan doen die, die moeten. Ik noem het een, een, een heerlijk eten. Misschien nog een mijntje erbij. Misschien nog wat vrolijkheid. Je weet het niet, maar het gaat helemaal goed komen. Pour arriver là, j'ai du charbonnet, moi j'ai charbonné, ouais j'ai charbonné Incroyable, minion garçon et là, minion garçon là, garçon là, garçon là, garçon là.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 Ze karma deja sus escuelas. Me caí me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me vio. Con una más buena, yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello, se parecen todos. Baby, si te Ik je het niet leuk vindt, maar je het niet leuk vindt. tú maar no lo que no je Yo niet real, te digo que no je puede, niet lo que pasa en casa no je salir niet leuk vindt. Ik baby. baby si Pero no en el que siente lo Que, que se lo digan para mí no suerte uh -oh. no, real pero siempre miente uh -oh.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 in Curaçao en uh, we, zitten nu, uh, bij het, uh, we zitten nu bij het we zitten nu bij het water. Papagayo Beach Curaçao er staat hier op een heel groot bord met een getekende papagaai. Altijd leuk. En uh, we hebben net lekker uh, ontbeten met een heerlijk uh, custom made omeletje die je hier kan bestellen. Moet je een dingetje invullen. En dan stoppen ze er allemaal lekker dingen. in. Nou, het wordt, een, dat wordt een, een, een drukke dag. Want we moeten om tien voor drie klaarstaan voor de, voor de, voor de bus die hier straks komt. En die ons dan meeneemt naar het vliegveld. En daar moeten we ook nog een tijdje wachten. En, uh... Nou, we zitten in het vliegtuig. En uh, we hebben net het filmpje gezien van alle safety instructions. En we zijn reeds aan het... Uh, zie je naar, uh, naar de startbaan. Het tijdsverschil is uh, 5 uur in Nederland. Dus het is in Nederland nu uh, een stuk later. Het is al bijna 12 uur. 23 uur, 27. Ja, half 12. En, uh, nou ja, het ziet er allemaal prima uit, jongens. Het is allemaal... Uh, het is allemaal perfect. De cabinebemanning is er in de eerste plaats voor uw veiligheid, maar uiteraard ook voor de comfort. En mocht u vragen of suggesties hebben, dan staan wij u heel graag te woord. Nogmaals welkom aan boord en een hele fijne vrucht met ons. naar nou, Amsterdam. Het ritme van Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.